Slim FM, phonevak, phonevak 10 overal wacht. Elke dag 10 overal wacht. Elke dag 10 overal wacht. Elke dag 10 overal wacht. De phonevak. Leo, ja. Uh, ik heb een leuke supermarkt gehad voor in de phonevak. En nou, nou, daar hebben wij een supermarktmanager voor nodig. Yeah. Nou zijn er veel supermarktmanagers als je met de supermarkt belt, krijg je de supermarktmanager. Maar ik, ik ken dus één supermarktmanager. Yeah. En dat is een vaste luisteraar van dit programma. Yeah. Dat dus Jeroen, Jeroen. En die heeft tegen mij gezegd ooit is, ik zou daar nooit in trappen in die phonevak. Wat een domme mensen zijn dat. <lacht> supermarkt Supermarktkap op hem proberen. Ja, gaan we, komt ja uh, goedemorgen met, ga, met Gaartuys hallo hallo zeg ik kom regelmatig bij jullie in de supermarkt en ja. Uh, ja ik heb lang gewacht tot ik hiermee zou komen maar ik denk dat ik het toch bij u moet melden uh, ik weet niet of dat bij u kan of bij de filiaalmanager als ik een klacht heb uh, ik ga even doorgeven voor de ja graag hoor ja ja ja dank u wel momentje hoor niet ja. even kijken Meneer Spanje, informatie van de telefoon, meneer Spanje. Goedemorgen, Dekke Mark Zeepe, eens met een Jeroen. Hallo Jeroen. Hallo. Met Gaartijs, hallo. Goedendag. Goedendag, ik kom regelmatig bij jullie in de winkel ja. op het zeewijkplein. En nu heb ik de laatste twee keer zoiets raars meegemaakt. Dat ik dacht, ja, moet ik hiermee blijven rondlopen, moet ik het melden? Ik heb toch besloten het laatste te doen. Ja. Uh, ik uh, heb regelmatig lege flessen, maar ook lege kratjes bier, die ik dan inlever bij jullie... In de, ja, ja. in de automaat. En dan onderin, in dat vak, moet je dan bij die flap... moet je dan het bierkratje erin stoppen, ja. zeg maar. Hè? En nu is het de laatste twee keer gebeurd. En de tweede keer zag ik pas wat het was. Ik stop het kratje erin. Ja. En nadat ik mij omgedraaid heb, dat is nog niet gebeurd. Of er komt een hand door het luik die mij van achter betast. Een hand door het luik die je betast? Ja. Dus ik weet niet of dat een uh, gebruikelijke policy is. Ja, maar ik ben, ben er niet echt van gediend. Uh. Nee, dat begrijp ik. Nee, dat is... Uh, ja het hoort niet. Ik ga er even achteraan, kijken... Wat, over wat, het... wat, wat, wat, wat moet ik daar nou mee? Want ik voel me toch niet meer veilig in nee. mijn favoriete supermarkt. Ik ben ook afgelopen week ben ik al naar de Aldi geweest. Want ik ja. denk, ja, dat wil ik niet meer nee. hebben natuurlijk. Als het uh, voortaan weer gebeurt, moet we even naar de informatiebalie komen, sowieso. Ja. En dan... Uh, dus slotte vullen we een officieel klachtformulier in. Dat is ook altijd nog mogelijk. Maar dan gaan we er wel van achteraan. Dan uh, werken er qua jongens in de vakantiedienst of zo bij jullie. Want ja, ik, nou. ja, ik, ben, ik val op mannen. Dat is ook duidelijk ja. te zien aan mijn houding. Daar gaat het verder maar niet om. Maar dat maakt niet uit. Maar om, de, om dan meteen hup, huppelijke in de bibs te knijpen, dat vind ik toch een beetje te ver gaan. zoals u ja, Nee, begrijp. dat is inderdaad niet de bedoeling. Maar uh, u leeft in dus een krat in en dan komt meteen een een op... krat? Het krat is er nog niet door. Of echt vijf seconden later, als ik me omdraai om verder mijn uh, boodschappenroute te vervolgen, komt er een hand doorheen en die even plops. Even in het achterste gewoon. Oké, okay. nee, dat uh, hoort niet. Dat is toch raar? Ja. Weet, weet u of er ook eventueel... Uh, uh, nou ja, laten we zeggen homozoele medemensen bij uw dienst zijn... die dat zouden kunnen doen? Niet bij de emballage. Niet bij de emballage, want ja, mijn achterwerk is wel gevormd. Dat ja. hoef ik wel te zeggen. Ik snap best dat daar een keer in geknepen wordt. Maar om dat nou tijdens het boodschappen doen mee te maken... ja, dat is toch niet helemaal waarvan je zegt... nou, daar heb ik nee. zin in. Hè? Nee, uh, volgende keer komt er gewoon een uh, naar de informatiebalie en in... Gaan we daarop lossen? Nou, heel graag. Oké. Okay. Dank u wel, man. Lekker wat af. Dag. Alsjeblieft. Doeg. Slam FM. Phonefuck.